De ontmoeting zou vier uur hebben geduurd. Over de inhoud is niets bekendgemaakt. Martijn kwam in augustus op voorwaarde vrij. Ze had 16 jaar in de gevangenis gezeten... voor haar rol bij de verdwijning en de dood van Dutroux slachtoffers. Ze zit nu in een klooster. Nederlandse en Australische wetenschappers... onderzoeken het wrak van het VOC-schip Zuiddorp. Het Zeeuwse schip zong drie eeuwen geleden voor de kust van West-Australië. De onderzoekers hopen meer te weten te komen over de bouw van het schip... De Zuiddorp vertrok op 1 augustus 1711 uit Zeeland voor een lange zeereis naar Batavia, de huidige Jakarta, waar het nooit aankwam. Sinterklaas is weer in het land. Rond half 1 vanmiddag kwam hij aan in Roermond. Duizenden kinderen waren met hun ouders naar de vismarkt in Roermond gekomen om de Sint Welkom te heten en Sinterklaasliedjes te zingen. Burgemeester Henk van Beers van Roermond heette de goedheiligman Welkom. De intocht is rechtstreeks op de televisie te zien in een extra lang Sinterklaasjournaal. Het weer nog, toenemende bewolking, temperatuur tussen 7 en 10 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig, maar in de middag is het droog... en schijnt in het westen af en toe de zon bij een temperatuur van een graad of 9. Dit was het NOS Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat file tussen Reewijk en Woerden 4 kilometer. De oorzaak was een ongeluk, maar de rijstroken zijn weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, een bijzonder goedemorgen. Welkom bij Zandvoort uit Zandvoort. En mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat natuurlijk met alleen maar oud-Hollandse muziek. Als opening hoort u onze herkennelingsmelod van Louis Davis... met een weetje nog wel oudje, opname 1928. Zometeen onderweg de Skymasters, Saskia en Serge. Maar eerst Gert Timmerman met Ik heb eerwiet voor jouw grijze haar. En dit is een lied dat in 1959 door Bobby Schoepen groepen geschreven en gecomponeerd. De oorspronkelijke versie van Hoemia uh, Schoepen was destijds een nummer 1 hit in België. Het lied werd ook veelvuldig gecoverd door buitenlandse artiesten. Keer op keer een grote hit. In Nederland stond het lied in de zomer van 1963 op de tweede plaats van de platennieuws. Totaal werden 350.000 platen van verkocht. In de uitvoering van duo Gert Timmerman bestaande uit Gert Timmerman met Tony zult die de tweede stem zong, maar alle eer ging naar Gert, want hij kreeg een, voor een gouden en platina plaat uit handen van Louis Armstrong. U gaat hem nu horen. Gert Timmerman met Ik heb eerbied voor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 Ik heb eerbied voor jouw vrede te Voor je rimpelt van zorgen.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 Masters met. Wel bedankt voor het gezellige avondje. Daarvoor Saskia en Serge met Zomer in Zeeland. En ook nog muziek van Gert Timmerman met Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. CFM Zandvoort, de volgende man, is geboren als Karel Brug Hij is geboren in Amsterdam, was geboren in Amsterdam op 14 oktober 1926... en al daar overleden op 18 februari 1985... was een Nederlandse zanger, acteur en televisiepresentator. En wij kennen hem onder zijn artiestennaam Willy Alberti. En uh, in 1986 is hij aan de gevel van de Westertoren in de Jordaan Blokket aangebracht ter herinnering aan Willy Albert. Hij heeft een paar mooie albums achtergelaten. Jeugdherinneringen, 1975. Mijn leven is een lied, en 1979. De grote opera-successen. De onvergetelijke Willy Alberti. De straatzangers, een onvergetelijke Willy Alberti 2 En de 100 mooiste liedjes van Willy en Willeke Alberti. En in 1984 werd ontdekt dat Alberti aan leverkanker leed. En in oktober van het jaar was hij nog eenmaal op televisie te zien in het programma van Mies Bouwman. Misschien kent u het nog herinneren. In de hoofdrol. En op 18 februari 1985 overleden aan een hersenbloeding. Gecremeerd Krematorium, Westergaarde in Amsterdam. En ik heb een nummer uitgekozen van Willy Alberti. Samen met zijn dochter Willeke Alberti. Een hit uit 1969. Reisje langs de Rijn. Laat trokken we uit de loterij. Een aardig reisje. Zij toch tot mijn vrienden, maak met mij een aardig reisje. Die woont naar Brussel of Parijs. Die weer naar Londen. Vooruit riep ik, we maken fijn, een Reisje langs de Rijn. In een whip. Groot, zat een clipje op de boot Ja, zo reis je langs de Rijn, Rijn, Rijn S'avonds in de manen schijn, schijn, schijn Met een lekker potje, bier, vier, bier. Aan de s'vier, s'vier, s'vier Op drie, bier, vier, Zo reis je met een nieuw wetse schuif, schuif, schuif oh. Allemaal in de kajuit, juit, juit. Dit is zo deftig, dit is zo fijn, fijn, fijn. Zo'n ijsje langs de rij. Zo kwamen we met prachtig weer. Het eerst bij Keulen. Mijn tante was het over het dek als een jonge Peulen. Oom Kees nam zijn harmonica en ging aan in dadelijk zo'n krommetje, boodschap was vies toen. Lichtjes zaar, welke gaar? Liep al dat ik op zo na. Oeh, ja, ze reisje langs de reng, reng, reng. Zaar, zit de maan schijn, schijn, schijn. Met een lekker padje, vier, vier, vier. Aan vier, vier, op drie vier, vier, vier. Zo reisje na, dan niet ver ze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 Dat we toen tezamen ritten. Bus van bussen naar aarde. Ik weet nog goed hoe we toen deden. Was in de bus van bussen naar aarde. Als het gisteren was gebeurd. Ik mis je zo. Het kwam in de bus in de bus. Van bussen naar aarde. Voordat dat ik het was. wist. Nooit zal ik die het vergeten. Dat ik naast jou heb gezeten. Jij ik mij aan. Ik jou. Kok In de bus van bussen naar aarde kreeg ik het eerste zo. Vaak had ik je al zien In de bus van naar aarde hield mijn hartje voor je op. In de bus van bussen naar aarde. Maar ik durfde niet te hopen. Was in de bus van bussen naar aarde. Dat het zo gezwind zou gaan. Ik mis je zo. Van in de bus, van bussen naar voordat ik. Het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 met ogen als lichtende sterren. Daarvoor Helma en Selma met in de bus van bussen naar Naarden en daarvoor Wiel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 het bekendste dansorkest van Nederland. En in 1933 werd het eerste radioconcert gegeven voor de fara en er zaten er nog meer dan 2000 volgen. De Ramblers introduceerden de swing in Nederland. Jack Bulteman was de motor achter Nederlandstalig succesliedjes... als Wie is Loes, het proces van Pieter Swing... Meneer de Baron is niet thuis en de Ramblers gaan naar Artis... en het nummer Weet je nog wel die avond in de regen. Ik heb voor uw nummer uitgekozen, Mijn Schoonpapa. Die gaat u nu horen op de radio. Ik heb het met mijn schoonpapa bijzonder goed getroffen. We voelen ons gezond. Zworen kameraden van elkaar Dat wij zo grapoedjachten Vindt mama een catastrofe Ons bondgenootschap ziet zij Als een permanent gevaar Maar al rekt zijn dedelijk snuit We gaan toch vanavond uit hey, hey, hey,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 Een meisje en ik vroeg, ze ga je mee? Toen zei dat lieve kind nadrukkelijk, nou nee, nee. Macht sprak een toverwoord en was direct oké, okay? ik zei toen. Ik wou naar Zandvoort, maar mijn meisje zei, oh nee.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 baby soms eens naar ontgild alsof wie bang is dat die leven wordt gevuld. dan snapt geen mens waarom rond rumoer, opeens verstild geheim is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 Je niet meer naar een schatje voor zonja, doe ik alles. Heb haar bewezen hoe trouw ik kan wezen voor zonja, doe ik alles. Mooi was Maria, Sofia en Mia, maar duizendmaal zo mooi is het bij Sonja, enkel bij Sonja. slag. Kelp haar met koken, met afwas en stoken. Voorzorgen, ja, doe het alles. Draag heel tevreden de emmer beneden. Met Sonja doe ik alles. Daarvoor het cocktail trio met o i -U a a voor de ramblers met Mijn Schoonpapa. CFM Zandvoort. De volgende band is opgericht in 1945. Een Nederlands zangduo bestaande uit Theo Reckers en Hugo Kok. Nee, Hugo Kok heet hij. Ze noemen de spelbrekers. De heren hadden elkaar in 1943 ontmoet in een Duits munitiefabriek waar ze te werk gesteld waren. En in 1956 braken ze door met het liedje Oh, Wat Ben Je Mooi. En in 1962 werden ze uitgezonden naar het Eurovisie Songfestival met het liedje Katinka. En dat kreeg op het Songfestival geen enkel puntje. Maar werd wel een grote hit in Nederland. In 1976 was het gecoverd door Nederlands hoop in bange dagen op de LP. Hoezo jeugdsentiment? De spelbrekers brachten meer nog een single uit Snipperdag. En in de jaren 70 stopten ze met hun carrière wat betreft de muziek voor zichzelf. Er gingen kok en rekkers uh, het management doen van André van Duin. En in 1975 hield het duo nog echt officieel op naar 30 jaar met bestaan. Ik heb voor u de spelbrekers met eigenlijk uh, alle grote hits. De Madly. U hoort het nu hier op CFM Zandvoort in Zandvoort uit Zandvoort. Parijs ligt aan de scène. een Bon ligt aan de reen. Maar wat ik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 Kind. Zie ik je dolgaat met een hoed en dan besef ik weer zo goed dat ik je tienmaal maal leuker vind. In de wind. Maar gaan we uit? Zeg weer je lieve kind. Zie ik je dolgaan met een hoed en dan besef ik weer zo goed dat ik je kimmel leuker vind. Als een jongen met een meisje wandelt, dan gaat hij hey, zie je hem maar Kussen laat Maat vraagt zijn, zie de hem geren En de nieuwe, nieuwe vraagje, stemt het paardje al oh zo blij Want gebiedt de antwoord dan een kus, ze zijn er geren bij Doe je ruim in mijn liefst doe wie daar is, zie de hem yes, me geren Jij zo je je moes en wie die daar is, ik zie je toch zo geren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 Unveil, Nou weer echt iets voor een maat. Is list met kinderen een kwartje. Daarvoor Cory Broca met De Messenwerper. En ook nog De Spelbrekers. Met de medley van allemaal grote hits die ze gemaakt hebben. CFM Zandvoort. Zandvoort uit Zandvoort. Het zit er weer op, een uurtje. Uiteraard niet getreurd als u denkt: van ik wil het programma nogmaals beluisteren. of ik heb de helft gemist. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Hier op CFM Zandvoort. Meteen na het programma Oud Zandvoort. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. De is volgende plaats is van de Chicos. Een Hilly Billy trio uit Amsterdam. Opgericht in 1947 door Simon Sint. Die is de hit van de Chicos. Aanvang bestaande uit Simon Sint, Beb en Nico Velberg was Cool, Helder Water. Een vertaling van de Amerikaanse hitte Cool, Clear Water. En de hele stek was geschreven door Simon Sint. En de opvolger was een Avond als het Kamvuurbrand. Met de tekst van André Meurs, die ook de meeste teksten voor een cocktail trio schreef. Andere bekende liedjes uit de tijd waren Goudkoorts, Tigrettes en Whisky en uh, Wild, Wild Woman. En het trio hield in 1960 op met bestaan toen Beb en Nico naar Australië emigreerden. En in 1967 keerden Beb en Nico terug naar Nederland en gingen ze verder als de bouwmeesters. En ze scoorden in 1967. Een kleine hit met Geef zijn Huis. Bijna tegelijk met de terugkeer van Beb en Nico richtte Simon Sint de Chico's opnieuw op. Er werden nieuwe liedjes geschreven, meestal door Simon Sint of Frans Doelaar. Veel oude liedjes werden met een nieuw arrangement opgenomen. De groep heeft toch tot in de tweede helft van de jaren 70 bestaan. En daarna viel het toe voor het trio. Ik heb voor u uitgekozen de Chico's met toeter van papier. Ook zometeen nog Sonja Oosterman. Met daar waar de molen staan. Ik wens u nog een hele fijne week. En misschien tot volgende week. En anders, u kunt de herhaling beluisteren. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2. Ik zeg... Wil zien. Een jongling vastberaden kocht voor een serenade aan zijn aanstaande gade, een toeter van papier. Hij kon zoals zo, als zo velen, geen instrument bespelen, maar dat kon haar niet schelen. Die toeter van papier. Dit hen bij de dan door zeven veel plezier. Toen riep zij naar beneden, zo prachtig speelt geen tweede. Kom boven en neemt mede die toeter van papier. Toen hij in de kamer stond en tot schrik van de familie op zijn toeter blies, dansten zij de kamer rond. Nee, geen mens die daar niet vrolijk bij kon blijven. Wat er in de kamer stond. Mee al viel in twee, maar bleef niet staan, toen zijn ze tot naar stadhuis gegaan met heel de buurt erachteraan. Een jongling vastberaden, wacht voor een zerenade aan zijn aanstaande gade, een toeter van papier. Hij kon zoals zo al geen instrumenten spelen, maar dat kon haar niet schelen, die toeter van papier.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 Zeven veel plezier. wie meisje hoopt te trouwen, die moet dus goed onthouden. Het meest van alles doet er zonder papier. Ik kom bij het scheiden Het afscheid gaf me geen verdriet Ik vond het hier zo See